Ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. De oud-president van Suriname, Daisy Bouterse, moet zich op dit moment melden bij de gevangenis in Paramaribo. Hij moet 20 jaar de cel in voor zijn rol bij de decembermoorden. Correspondent Nina Jurna. De vraag is of Bouterse zich vrijwillig bij de Santa bomba gevangenis zal melden. Hij moet daar om 9 uur vanmorgen zijn. Komt hij niet, dan zal de Surinaamse politie waarschijnlijk de opdracht krijgen om hem te gaan ophalen. En dan kan het hier nog wel eens heel gespannen worden. Ja, dat is natuurlijk 9 uur lokale tijd. Het is niet bekend waar Bouters op dit moment is premier Rutte zegt dat de leegloop van het demissionaire kabinet goed uit te leggen is. Deze week ging zorgminister Kuipers weg en de weken daarvoor vonden drie anderen het ook wel mooi geweest, onder wie Sigrid Kaag. En Rutte begrijpt dat wel. Voor mij is het belangrijk als premier dat ik het, als iemand besluit weg te gaan, neem bijvoorbeeld Hoekstra, dat wilden we zelf, dat hij naar Europa ging, was belangrijk. Sigrid Kaag wilden we zelf. We waren zeer vereerd natuurlijk dat zij werd gevraagd voor die rol in Gaza. Maar wel ook goed dat zij met haar grote ervaring, 35 jaar VN en internationaal dat ging doen, daar zijn we trots op. Zorgminister Kuipers heeft een baan in het buitenland gevonden... en wat voor, dat kan hij nog niet zeggen. In Vlaardingen bij Rotterdam is vannacht voor de derde keer... een explosief afgegaan in dezelfde straat. Er is niemand gewond geraakt en politie is nog op zoek naar de dader. Omwonenden vinden het maar gek, want in een van die huizen... woont een man met zijn zoon en in het andere huis een echtpaar van 83. En zij zouden er niks mee te maken hebben. En papier hier. Ja, die zin die kennen we allemaal natuurlijk van Hollebolle Gijs in de Efteling. In Dordrecht hebben ze nu hun eigen versie. Daar staan vier pullenbakken die nu iets tegen je zeggen. Dank u. Samen zorgen we voor een schone omgeving. Dit is echt bedoeld om mensen te motiveren en te helpen om de afval op een mooie, goede manier nou, voor zich af te laten. We vallen letterlijk in de bak. Ja, en nu is het nog een robotstem, maar de wethouder van Dordrecht die ziet het wel zitten om inwoners iets in te laten spreken heb ik nog wat weer voor je. Vanmiddag veel grijs en op sommige plekken wat regen of motregen. Maar veel wordt het niet. Het wordt een graad of twee. En vanavond in het zuiden van Limburg is er nog kans op gladheid. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. <totstuken>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 maar de politie arriveert voor je weer lopen, hebt geleerd Zodat je kruipende ontvlucht, achter een zuil je verlucht. Dat wordt dan een immense die eindigt meestal in de cellen. En is men daar helemaal beland, dan is we rustig op het strand Maar smorgens ligt je weer in zand, doordat je hele lijf verbrant Dan ga je zuipen als een beest, dan zoek je vrienden voor een feest Dan ga je zwemmen als een rat, dan word je zelfs van binnen nat Aan de rand van Nederland, dan ons onverpreezen strand Aan de rand van Nederland, aan ons onverpreezen strand Aan de rand van Nederland Pop aan... jij ja and book. What the beat is so thick.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 Voel de flow nou of sta hopeloos in de kou Dans maar, dit is jullie lekkere Dans maar, chance maar als je zeker helemaal geen kans maakt kans maar en dans maar Want dit is nu niet lekkere dansplaat kans maar en ah. Oh. Op deze partje ken ik de hele nacht nachtwe dansen Battle rappers op deze track die gassen gaan zingen Draai die plaat in de en de beelden gaan swingen chance verschansevoer is het het mooie medium En vroeger door iedereen van die rode palladiums Leren van de doordacht Hoge adidas of die gevlochten van dat Veel minder herkend wie was hip op de shit GPU, e. Was militant en R&B swing Wat was dat ding nou? Dat was dat ding die. Hoefde die beat niet, al had het die swing niet Dillen op Paris of dansen op King B No, maar vergeten. op in BBZ, high snare, hi -hat, vond ik het vrij vet Eric B en Rob, tof crew tot hijack. Rob, Base, run, DMC en Man en ultra Yo, tijd was hype, hè? Dans maar, dit is nu die lekkere dansvlaat Dans maar, ook oh, als je zeker helemaal geen kans maakt Dans maar en dans maar, want dit is nu die lekkere dansvlaat Chance maar en oh, oh Op deze plaatsje ken ik de hele nacht TLM, Dansplaats, speel je je Tekken D of check je Dragon Ball Z En dik in hem openbaar of zeg je het lekker niet Overdreven slechts een tikkie je gasten doen lekker Jiggy lekkere chickies die chillen met billen weer heftig Ik niet de deel van de één als guacamole, avocado De tequila die ik wil is Don Julio, Raposado Heb je hem niet? Oké okay, chill, homa, ben doe niet zo sloom ja Ik neem corona en je moet wel van hout zijn Voordat je weer stopt, want ik blijf langer hangen dan de wallen van Wim Kok Dans maar, dit is niet lekkere dansplaat Chance maar, ook als je zeker helemaal geen kans maar. Dans maar en dans maar, want dit is nu die lekkere danslaar. maar en oh. Op deze potje ken ik de hele nacht weer dansen. Dans maar, dit is nu die lekkere danslaar. Chants maar, Ook oh, als je zeker helemaal geen kans maar. Chants maar en dans maar, want dit is nu die lekkere danslaar. Chants maar en al. Oh. Op deze potje ken ik de hele nacht weer dansen. Ja, dat was uh, Boudewijn de Groot met strand en uh, brainpower met dansplaat. En nu gaan we wel iets echt Zandvoorts draaien. Ria Valk met Zandvoort de Formule 1. Ja. Volk! Same machine that turns sand into gold. Like the rain, no oh, magic word that holds you back from getting old. stukje Nederlandse uh, muziek, historie. afgelopen keer de historie. En dit was uh, Golden Earring met uh, George Koyman. Ja. Leeft helaas niet meer. Een Golden Earring bestaat... George Kooyman leeft nog wel, hij heeft ALS. Oh ja, hij, leeft ja, hij leeft nog wel. Ah oh ja, dat is waar. Maar Golden Earring leeft niet meer. Golden Earrings, de, de, de bandleden leven nog, alleen de band ja. bestaat niet meer. Golden Earring leeft niet meer. Ja. Ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja. Ik heb een, een, een berichtje uit, uit Den Haag. Je kunt het wel een verrassende zaak met een luchtje noemen. Een man die vorige week werd gearresteerd in zijn cel, en zijn cel onderplaste... heeft op een bijzondere manier berouw getoond. Hij meldde zich dinsdagochtend op het politiebureau... om sorry te zeggen en een cadeautje en een briefje af te geven. De man werd vorige week vastgezet, maar was daar duidelijk niet mee eens... Hij huidt uit zijn ongenoegen door zijn plasje naast de daarvoor bestemde toilet te doen, meldt de politie van het bureau Zuiderpark in Den Haag. Blijkbaar heeft de arrestant genoeg tijd gehad om na te denken, want ondanks het feit dat hij inmiddels was vrijgelaten, kwam hij vrijwillig terug om zijn excuus aan te bieden. De man gaf een, de politie een fles allesreiniger en daarbij een briefje. Sorry voor het vies maken van jullie cel die ik heb ondergeplast. Als goedmakertje deed hij nog een aanbod. Ik wil een week lang alle cellen schoonmaken, inclusief de wc's van het uh, politiebureau. Sorry daarvoor. De politie waardeert het lieve aanbod, maar slaat het toch af. Wellicht kan hij een vijf sterren Google-recensie achterlaten. Over het, uh, over het gevangenis? Ja. En gevangenis waar? Den Haag, Zuiderpark. Oké, okay, oké. Okay. Leus. Hij wilde gewoon nog even langer blijven, volgens mij. Hij vond het, vond het wel zo leuk. gezellig. zo gezellig. Zulke aardige mensen. Ja. Weet je wat die man moet doen? Nou. Hij moet in therapie. Hij moet in therapie? Nou, oh, hoeft niet hoor. Ik heb nog een uh, over de volkstuintjes. en oh, de dat is Hoge Water. Ja. in uh, Zandvoort. Ja, ja, ja. Laat ik weer even voorlezen, want dat staat in de Zandvoortse krant. Moet je weer even mijn ding aanzetten. Met die vervelende stem. Voor Hoge Water Volkstuintjes. De volkstuindersvereniging Zandvoort aan het duinpieperpad in Noord is ook slachtoffer van het hoge grondwaterpeil door de overvloedige regenval in de laatste maanden. Enkele van de 102 tuinen, vooral die aan de achterkant tegen de duinen, stonden tot voor kort volledig onder water. En eigenlijk heeft iedereen er wel last van, want als je een schep in de grond steekt merk je dat het allemaal kletsnat is, al dus Dirk Koper, die al jaren met veel plezier een tuin onderhoudt op het complex. Iets buiten het terrein is het fietspad nauwelijks begaanbaar door het vele water, dat slechtstergend langzaam wegzakt. Het is niet voor niets dat in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland diverse wandel- en fietspaden volledig zijn afgesloten, ook om te voorkomen dat mensen zich buiten de paden begeven waardoor vegetatie en dieren worden verstoord. Volgens waterdeskundige Lucas Borst van beheerder PWN kan het nog wel even duren dat het pijl gaat zakken, de hoogste grondwaterstanden zien we aan het einde van de winter, dus rond februari-maart. Dat verwachten we nu dus ook. Dirk Koper hoopt dat er een droge periode aankomt. Na de vorstperiode moet het niet weer veel gaan regenen. In het vroege voorjaar gaan de leden weer met de tuinen aan de gang en wanneer het te-accent nat is gaan de gewassen rotten. Normaal kan het duin wel veel regen aan, maar ik heb de indruk dat het water geen kant meer op kan en dan stromen de laag gelegen delen vol. In 2001 is het hele complex al met een meter opgehoogd om dit soort extremen te voorkomen. Dat was een hele toestand, want alle huisjes moesten worden afgebroken en opnieuw worden opgebouwd. Maar misschien wordt er wel overtollig water door de gemeente geloosd in de duinen, we weten het niet. Grondwaterpeil historisch hoog dat is volgens specialist Christian Geertsma van Spaarne Landen niet het geval. Wij kunnen niet veel doen aan het grondwaterpeil, het grondwater voeren wij niet af. Alleen bij overvloedige regenval, dus bij extreme hoosbuien, kunnen we met behulp van rioolpompen water afvoeren naar de twee vijvers bij de voetbalvelden van SV Zandvoort. Dat gebeurde bijvoorbeeld in 2019 en 2020. Maar het is ons uiteraard wel bekend dat het grondwaterpeil in Zandvoort historisch hoog staat en helaas kan dat leiden tot volgelopen kelders bij huizen en bedrijven rond de Haltestraat. Maar nogmaals, wij kunnen daar niets aan doen. Lucas Borst van PWN ziet de hoge stand van het grondwater ook als een natuurlijk proces. Op sommige plekken meten we een meter stijging sinds 1960. Die trend zal de komende jaren en decennia voortzetten. We onderzoeken nu hoe in de komende tientallen jaren het klimaat en de grondwaterstand het duingebied gaan beïnvloeden. Wij kunnen er eigenlijk niet veel aan doen. We zijn verantwoordelijk voor schoon drinkwater en gezonde natuur, maar niet voor de grondwaterstand in het duin. Bedenk wel dat het duin vroeger, zo'n 150 jaar geleden, veel natter was. Richting de toekomst zullen we samen met partners als de waterschappen blijven nadenken over de totale waterhuishouding in de duingebieden. Of de tuinders bij de VTV Zandvoort daar op korte termijn iets aan hebben valt te betwijfelen. Dirk Koper, misschien moeten we ermee leren leven. Als het straks weer warmer wordt en alles in bloei staat, zul je niemand meer horen. Het blijft prachtig om hier met de natuur bezig te zijn. En Dirk is niet de enige die er zo over denkt, want de VTV blijft ongekend populair. Er bestaat een lange wachtlijst voor een tuin en als je op die lijst staat, duurt het zeker zo'n drie jaar voor je aan de beurt komt. Hans Botman. Nou, dat heeft Hans Botman mooi geschreven. Ja. <laughs> en we hebben Pim aan de telefoon. Mim, ben je ja, er? Goed. Ja, goedemiddag jullie. En uh, luisteraars natuurlijk ook daar in het koude Nederland. Hè? Ja, nat, koud. Nou, nat valt wel mee. We hebben een paar dagen droog weer gehad. Koud. En sneeuw heb ik ook gelezen of niet? Valt het wel mee? Ah, sneeuw, sneeuw? Ja, wat versta je onder sneeuw? Het, het, het heeft wat, er zijn wat vlokjes naar beneden gevallen. <laughs> oh, niet een meter sneeuw of zo? Nee, nee, ja. nee, nee, joh. Het leeft niet eens liggen. Nee, en hoe is de ja, Tenerife? Ah, heerlijk. Het is 26 graden, de zon is volop. Ik moest net weer mijn nekken smeren, want het is een beetje aan het verbranden. Je zit dan met je voetjes in het water, in, het, uh, in de zee? In de zee, ja, ja. Die is nog wel een beetje koud, hoor. En die is denk ik ook uh, 18 uh, graden of zo. Dus, uh, ah, ah. Maar er is hier zelfs een verwarmd zwembad van 22 graden. <lacht> en het zwembad is 18 graden, dus ja. Ah, Ik ga okay. maar een beetje heen en weer lopen, hè? Ja, ja, ja. ja. En ben je, heb je lekker gegeten daar? Ja, het is een buffet, hè. Dus uh, initieel denk je, oh, heerlijk. Maar op een gegeven moment, na nou, je één, twee dagen ben, ben je verwend, en dan vind je het allemaal niet meer zo lekker. Dan, uh, ja. Ja. ja, ja, dat hebben we altijd. Ja, tijd, dat ja. hebben wij toen ook gehad. Ja, ja, gek ja. ja, ja. is dat eigenlijk. Ja. er is heel veel keuze of zo, maar het is het net niet. Het is of te koud of zo, of wat ook, of net ja. niet uh, warm genoeg of zo. En uh, je moet ook weer in de rij staan, dus... Uh, maar ik moet niet klagen, het is heerlijk, het is uh, mooi weer. Uh, ik hoef niet te zoeken naar uh, restaurants. dus ik kan lekker uh, aanschuiven. Ah. En klaar ben je toch? Ja, wat wil je nog meer? Je nou ja, zit je ook met een cocktailtje in je hand op het ogenblik? Nee, nu niet. Ik ben even naar boven gegaan om uh, een beetje rust te hebben. Want beneden aan het zwemmen is natuurlijk wel, uh, ja, je hoort de zee heel goed. En de wind zou dus daar beneden is het nog een beetje herrie. Ah. Okay. En het is het is uh, vroeg hoor, want we zijn nu een uur vroeger dan bij jullie. Mm -hmm. Dus ik ben nog niet aan de drank hoor. Nee. nee, nee, nee, nee. Je kent maar. Niet aan de drank hoor. Nee, nee, nee, nee. nee, nee, nee. Maar, wel, maar wel je handdoekje vast neerleggen op de stoel? <laughs> nee, dat zijn ze ook tegenwoordig, want uh, als je een uur uh, niet gebruikt, je handdoek wordt het weggehaald. Oh, dat vind ik een hele goeie. En wat doen ze ermee? Ja, dan verkopen ze het. Nee, leggen ze het waarschijnlijk ergens anders neer. Ja, gevonden voorwerpen denk ik. Ja. Nou, leuk, dat was Spanjaarden. Ja, ja, ja. Ja. Ik weet alweer al een nieuw product. Je moet gewoon je naam op je handdoek laten, grote letters zo eroverheen. Tim of Pim, oh, ja. Pim, ja. zo'n witte Laat handdoek even. met rode letters. Pim. <laughs> <laughs> die jatten ze hem niet. Pim ligt hier of zo. Ja, ja, ja. ja. ja. Dat het graf druk. Oh, dat kan je twee keer gebruiken. Ja. Nee, dat hoort toch maar niet, mee. Nee. We hebben gisteren ook nog naar La Gomera gegaan. Want ik zit in Tenerife op dit moment. Ja. En aan de overkant ligt uh, La Gomera, hè? Andere eiland. Ander ja? Andere eiland, een kleine eiland. Uh, mooi eiland, hoor. Erg mooi. In de moeite waard, ja. Okay. Heel veel uh, rotsachtige ravijnen en zo en een mooie piek en zo. Oh. En heel groen. Dus ja, dat was erg leuk. Dat is uh, met een bootje aan de overkant en dan met een busje een beetje rondrijden. En natuurlijk lunchen natuurlijk, en uh, drinken. Uh -huh. Dus uh, ja, echt vakantiedagje. Ja, ah, nee, daar ben ik nooit geweest. Nee, ja. eerst, ik heb al die eilanden gehad. Nee. Las Palmas, ja, de Canaria, Lanzarote, Tenerife, Fuerteventura. Ja, ja. Ja. ja, juni ja. wel, hè. <laughs> <laughs> maar dat was allemaal met mijn echt hoor. Oké, okay. Oh, oh dat is dus een De, stuk minder leuk. Ja. <laughs> maar Las Palmas is het ook mooi, want volgens mij ben ik daar nog niet geweest, nee. Daar heb je dat nee. naagstrand, Las Palmas. Ja, dat maakt ja. dat nou uit. Nou, ja. lekker, lekker uh, piemelen. Nou ja. <laughs> lekker <toe. laughs> Eet ofzo, hoe heet dat? Zand in je liezen. Oh ja, zand in je, je, je kiezen, Nou, nou, nou. Moet ja. misschien waar je misschien wel heel want het gaat de helemaal de verkeerde kant op. Ja, ja, ja, ja. ook. Ja. ook wel eens goed, lekker bezig, niet aan het schaatsen? Nee, nee, nee, de ijsbaan is weg. En die heeft ook niet hard genoeg gevroren om te gaan schaatsen. Dat, uh... Toch wel hoor, mijn uh, zus uit uh, Kasticum, die is volgens mij meteen weer naar de weerribben gegaan of zo. Oh ja. Die, ja die, die is aan het schaatsen geweest, ja. Ja, maar ondergespoten, denk ik. Niet op een vijver nee, het of een zo. Dat is een natuurreis, inderdaad. Huh? Ik zag dat ze tussen de drie aan het schaatsen was hoor. Dus, uh, Oké. Okay. Ja, je hebt kunnen schaatsen, ja. Het was op min zeven of zo, of min vijf of zo. Eventjes, ja, ja. ja, klopt. Ja, nee. Ik ben ook op het ijs geweest. Oké. Okay. Ja, ja, ja. Maar niet geschaatst. Ik ben. Uh, nee, nee. Ik, ik ben wel over ijs gelopen, plastic bevroren was. Oh. Maar dat is zo... <laughs> wel. Nee, dat telt mee, dat telt mee. Ja. <laughs> dat vind ik wel hoor. Hij <laughs> is ijs. Ja, ja, dat is, wel, dat is ook wel weer zo. So. En wanneer maar, kom je dus, weer terug, ik... uh, Pim? Sorry? Wanneer kom je weer terug? Uh, Maandagavond, uh, rond een uur of half tien, ben ik weer in Nederland. Oh. Ja. Ah, nou. Dus dat jullie dan de verwarming een beetje aanzetten? Nou, uh, dat, dat kun je toch op afstand doen met je telefoontje? Oh, maar het is op het nee. moment ook helemaal niet zo koud hoor. Het is uh, nee? geloof ik alweer 6 graden of zo. Oh, heerlijk, ja. Ja, ja, ja. nou oké. Okay. Dan wacht yes. ik nog een paar dagen en dan kom ik weer terug. ja? Is goed, dan, is, dan zitten we alweer op de 8-9 graden. Ja, daarom, ja. Dat, ja, nee. dan, uh, dat is minimaal. Eigenlijk uh, in twee cijfers zou ik wel prettig gaan vinden, maar ja, het is ja, niet anders. Het he? is wel winter, hè? Ja, hier niet hoor. Nee, nee, nee, maar hier wel. <laughs> Misschien kom ja. en een dan of zo. In de, in, in de winter hier naartoe. En in de zomer in het uh, ja. zand voor blijven. Ja. Dat kan. Ja. Bedoel, dat zou helemaal kunnen. Want in de zomer daar zal het ook al 40 graden worden. Met deze klimaat. Ja, uh, ja dan is het te warm inderdaad. Dat is, het ja, te, warm, dan is het ja. te warm. Ja, ja. ja. ja, ja, ja. Ah, ja Dan kan je ja, dan weer hier op. zitten. Heel gaan we daar zitten. Gaan we afkoelen ja. in Nederland. <laughs> 30 graden. In Nederland, ja. <laughs> 30 inderdaad, ja. <laughs> Ja. Nou, nee, geniet, geniet nog even lekker van je vakantie, Pim. Ja, goed weekend, Pim. Uh, we ja, zien ja, je volgende bedankt, week weer. En, uh, ja, vrijdag ben ik er weer inderdaad, ja, volgende week. nog veel plezier en uh, een goede uitzending en uh, tot volgende week dan. Ja. Oh, Oké, okay, okay, dankjewel, Tim. Doei, doei. Geniet van de zon. Ja, bedankt. Hoi, hoi. Ik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 Ja, dat was dus uh, Therapy en, uh, en uh, daarna was het uh, Free dog Night, Summer in the City. En nu uh, tijd voor wat cabaret, hè Marja? Wat heb ik nou al ingezet? Nee, dat moet ik niet hier doen. Wat is dit nou weer? Ja. Als ik, als ik heel eerlijk ben, vond ik het zelf ook raar dat ik opeens wegliep op mijn eigen feestje. Het, het, het was raar. Het was gewoon raar dat ik opeens op een stoel ging staan en riep: ...jongens, ik ga op mijn huis aan. Dat, dat, dat was raar. Ja, in het begin dacht iedereen nog van... ...nou ja, de cabaretier probeert een beetje grappig te doen in zijn eigen tijd. Maar dat was het helemaal niet. Ik, ik wilde gewoon echt weg. En waarom wilde ik weg? Het was gewoon een kutfeestje. Het was gewoon een totaal mislukt kutfeestje. En, en dat zeg je niet gauw over je eigen feestje. Dat weet u zelf. Iedereen vindt zijn eigen feestje altijd erg geslaagd. Iedereen is altijd erg tevreden over zijn eigen feestje. Iedereen zat altijd de afloop Ja, iedereen vond het erg leuk. Erg leuk. Er belden er vanochtend ook nog een paar. Die moesten wel iets eerder weg. Maar ze vonden het erg leuk. Ja. Maar mijn feestje was gewoon totaal mislukt. En, en, en Ik weet ook waarom. Ik had twee groepen uitgenodigd. Ik had de, de, de Nieuwe Straat uitgenodigd. Housewarming. Ik denk... Uh, ja, die, die mensen wilde ik leren kennen... Die, die die, die hadden ook veel last gehad van de verbouwing van ons huis. De auto's van de aannemer hadden nou, regelmatig de straat geblokkeerd. En niet alleen de auto's van de aannemer, ook de auto's van de televisie. Want ik deed ook nog mee aan de help, mijn man is klussen. Maar goed, dat, dat gaat dan niet en, en, en, en ik woon in een leuke straat, in een jonge straat. Weet je wel, met van die, van die, van die, uh, van die gezinnen met zo'n D66-bakfiets voor de deur. Je kent dat wel. Van die, van die jonge gezinnen die de echtscheiding nog niet aan zien komen. Weet je wel, die er nog lol in hebben. Die, die ook in de toekomst geloven. Ook de kinderen. En nou, godverdomme, naar nou, viola weet je wel, dat heerlijke optimisme. Ik ben er dol op. En, uh, nou, die had ik uitgenodigd en ik had mijn vrienden uitgenodigd. En mijn vrienden, nou ja, die zijn van mijn leeftijd en ik word komende maand, word ik zestig. En, nou ja, laat ik gewoon duidelijk zijn, mijn vrienden, dat is behoorlijk oude meuk, zo langzamerhand. Het is een, ja, het is een kneuze kermis, man, als je het bij elkaar ziet. Ze zijn allemaal gedotterd, weet je, het is, het is... Ja, en de burn-out ligt op de loer en ze zijn de motivatie een beetje kwijt. En ze zitten allemaal een beetje in een dipje en ze meuren uit hun mouw, mannen. Is... Je moet er echt een windscherm tussen zetten, wil je nog een gewoon gesprek voeren. Ja, en het zijn ook allemaal een beetje van die afbouwtypes. Dan zeg je, hoe is het? Ja, ik ben een beetje aan het afbouwen. Je hebt nooit wat opgebouwd. Lul, nou... Wat bouw je dan af? He? Je Prozac gebruik, ouwe hoer. Stuip je niet meer, ga je niet met vreemdvlekken erop, man. Hé, hey, maar weet je, je wordt ouder. Je wordt ouder en dat zie je aan je vrienden. Nou, ik zie trouwens niet alleen aan mijn vrienden, ik zie het ook aan mezelf. Ik woon in Amsterdam, ik stap, stap vorige week in de tram, zit er een meisje... Meneer, wilt u zitten? Nou, man. Ja. Terwijl ik nog dacht, ga jij eens liggen, weet je wel. Maar goed, en, en, en dat is ook niet meer reëel. Dat is ook niet meer reëel. Nee, maar goed, weet je, je wordt ouder, je wordt ouder. Nou, nou ik zal het een beetje uitleggen. Ik, ik, ik ben uh, Van oorsprong ben ik een gooise kakker. Ik, ik ben ooit geboren in zo'n hockey-nest. En, en, en daar kan ik ook niks aan doen, dat is allemaal goed gegaan. Maar als je een uh, gooise kakker bent, was je 16 en dan kreeg je meestal een brommer. En dat was vaak een poeg of een tomos. En, en, en nou, als je die dan had, dan ging je racen tegen de jongens van de andere kant van het spoor. Dat waren de zundaps, hè? Dat, uh, die noemden wel, de, de pikkertrillers. waren dat. En, uh, en die maakten ook een ander geluid. Hè? Die zundaps, en, en de kakkers... He, andere landen. En uh, nee, maar goed. En, dan, en, en, en ik ben altijd wel een beetje een brommerjongetje gebleven. Uh, altijd, weet je. Ik ben veertig keer naar Easy Rider geweest. Ik heb nog zo'n midlife Harley gehad, weet je. Ja, ik ben een redelijk lul, hoor. Dat maakt nee. me sneuul. Ja, dat kent u toch wel, die mannen van zo'n jaren 40, 50, en die dan in zo'n leren jas nog even lekker. Hè? Die zult hier ook een paar in de zaal hebben zitten, die nog even lekker. Godverdomme, heb ik mijn motor. En dan even die wijde wereld in hè? rondje Paterswolde. Wow. <lacht> wow, Wow, Godverdomme nog te laf om naar loppers hem te gaan. Vlekker erop, man. Hef, man. <lacht> ja, man. Ja. op. Ja, ja. Ja, ja. De, de, de toon is gezet, Groningen. Nee, man. Nee, maar het is toch allemaal, weet je, en ach, en, voorbij. En, nou, ik heb dus dat soort vrienden, heb ik. En die waren ook op mijn feestje. En die blijven ook allemaal veel te lang en die, in die brommerhouding hangen. En ik er naartoe. Ik zeg, zo mannen, en, uh, waar hebben wij het over? Aankoop van een fiets. <lacht> Elektrische fiets, man. <lacht> ja, maar dat vind ik dus nog het ergste. Dan sta je opeens in Amsterdam te praten over het kopen van een fiets. In Amsterdam. Het kopen van een fiets in Amsterdam. Hallo. <lacht> Ik woon mijn leven lang in Amsterdam, maar ik heb nog nooit een fiets gekocht. Nee, ook niet gejat als ik iemand die fiets erop had. Hele lul, dat is mijn fiets, springt er altijd af. Laat maar, maar goed, weet je. Maar op een gegeven moment, op een gegeven moment, op een gegeven moment dan word je ouder. En op een gegeven moment ben je een gast, op je, ja, ben je een vreemde op je eigen feestje. Laat ik het zo zeggen. Ik, ik loop op mijn eigen feestje en die hele nieuwe straat is uitgenodigd. Hè? Dat zei ik. Dus ik ken die stemmen niet, ik, ik ken die mensen niet. Opeens hoor ik iemand achter me zeggen, nee, Martijn is hoogbegaafd. Ik denk, oh, dat is geen familie, dat hoor ik zo. <lacht> Martijn is hoogbegaafd. Ja, dat zeiden ze op de opvoedpoli. <lacht> ik denk, de opvoedpoli? Ja, maar hij had toch ook ADHD? Ik denk, hoogbegaafd, de opvoedpoli, AD. Ik denk, waar zit die fucking Martijn? Verdomd, ergens in de verte, er hangt een van de mannetje helemaal stoont van de Ritalin op de bank... En die zit er te spelen op zijn iPhone 88. Ik loop naar hem toe. Ik zeg, wat doe je voor spelletje? Ja, ik moet de winkelcentrum leegschieten. <lacht> ik zeg, en dan? Ja, het volgende level is iets met een grensrechter. <lacht> ik zeg, en dan? Ja, met een stel Belgen stappen in Eindhoven. Het is raar. Ja, maar je wordt een vreemde op je eigen feestje. Ik, ik, ik loop op mijn eigen feest. Komt een van de beste vriendinnen van mijn vrouw. Komt naar me toe. Zegt, Hi, Joep. Ik zeg, hoi. Zegt, ik, zeg, ik heb zoveel aan de overgang yoga. Ik zeg prima. Ja, en ik eet glutenvrij. Het gaat heerlijk met me. Alles doet het weer, ik kom weer muziek uit mijn doos. Het gaat heerlijk met me. Ik zeg nou liever wat leuk voor je. Ik zeg: En hoe komt dat zo opeens? Ik, nou, ik zit helemaal in dezelfde boeken. Ik zeg: En wat? In de boeken. Daarmee verbreed ik mijn focus. Ik zeg nou niet alleen je focus overzien, hè? Zegt ze, zit jij nog niet in een zelfhullerboek, Je Joop? Ik zeg, nou, ik heb er één gelezen. Welk boek heb jij gelezen? Ik zeg, positief denken. Ik zeg, en? Ik zeg, kutboek. <lacht> ik loop op mijn feest. Ik loop op mijn feest. Krijg ik op een gegeven moment een sms'je van mijn vriend Harry. Waarom hij niet is uitgenodigd. Waarom hij op Facebook moet lezen dat er bij ons een feestje is. En dat hij er alsnog voor kan zorgen dat het heel druk wordt. <lacht> Dus ik sms meteen terug, dat komt, jouw ex is hier ook en die wil jou wel zien, maar niet die kut met die dikke reet waar je tegenwoordig mee bent. Hoppala. Krijg ik meteen een sms terug, deze dikke reet heeft tenminste een kut. Het zijn rare teksten. Het zijn rare teksten, het zijn rare teksten. Ik loop op mijn eigen feest, komt een van die nieuwe buren uit de straat, komt daar, zegt, Hi, ik zeg hoi, ik zeg, hoi, ik zal me even voorstellen, ik zeg, nou, ah, laat maar, joh. Hij zegt dan: Misschien is het wel leuk als ik even vertel wat ik doe. Ik zei: Nee hoor, zit, me ook geen fun. je lekker klein met dan weer oprotten zo'n avond is het. Hè? En morgen niet aanmelden dat je denkt dat we vrienden geworden zijn. Zo is het. Hij ja. zegt: Ik vind het wel heel leuk om u een keer te ontmoeten. Ik zeg: Prima. Hij zegt: Ja, ik ken u natuurlijk alleen maar van de televisie. Ik zeg: Nou, ik heb geen tv, ik heb geen idee wie ik ben. Hij zegt: Mag ik eens een gekke vraag stellen? Ik zeg: Stel jij zo'n gekke vraag? Hij zegt: Heeft u huisdieren? Ik zeg: Wat zeg je? Heeft u huisdieren? Ik zei, ja, twee giraffen, maar die zijn op kamp. Hij <lacht> zegt: Vindt u het erg om even serieus te zijn? Ik zei, Dat ja, vind ik heel erg, ja, ja. U heeft geen huisdieren? Ik zeg: We hebben een foster parents papagaai <lacht> Hij zegt: wat? Ik zeg een foster parents papagaai Hij zegt: Hoe werkt dat? Ik ze nou: Die woont in Afrika. Die zullen we elke maand een zak noten. Dat gaat prima. Hij zei, maar wat heb je daar dan aan? Ik zei, nou, daar krijgen wij een leuke tekening voor terug. Zijn wij blij mee? <lacht> ik loop op mijn eigen feest. Staan er opeens twee mensen bij mij in het huis te praten over boer zoekt vrouw. Ik denk, ik hoef godverdomme in mijn Amsterdamse woning toch niet te praten over boer zoekt vrouw. Kent u boer zoekt vrouw? Zo'n zo, zo eenzame agrariër die dan op zoek gaat naar zo'n messtinkend mokkel. Kent u het toch niet? Ja, en, en jullie verstaan ze hier, maar wij verstaan ze ook niet. <lacht> Nee, maar het is toch verschrikkelijk, man, dat boer zoekt vrouw. Dat is toch oudbollige karo, oh shit. Zeg iemand maar nou, Joep, daar hoef je niet zo denigerend over te doen. Ik zei, dat is toevallig mijn werk. <lacht> ja, maar het valt best mee, Te kijken vier miljoen mensen naar. zie. Ja, dat bedoel ik. <lacht> ja, maar het valt toch best mee, het is best een progressief programma. Er doet tegenwoordig ook een homo-boera mee. Ik zei, ja, boer zoekt trekker, flikker man. Ik loop op mijn eigen feest. Er staan er opeens twee vrouwen te praten over 50 tinten grijs. Moeten één niezen? Zegt ze, oh god, dan gaat banaalplug. Nou, man. Ja, u vindt het grappig, maar ik kan er niet om lachen. Ik durf deze zaal niet eens meer in te kijken. Ik zie bij alle vrouwen de vaginale balletjes zitten, echt waar. Je zit je gewoon klaar te lachen, snol. Dat is het. Ik loop op mijn eigen feest. Ik loop op mijn eigen feest. Dan komt iemand aan me toe en zegt meneer Vertek, meneer Vertek, meneer Vertek. Ik zeg ja, wat is er? Mag ik u wat vragen? Ik zeg ja, wat is er? Die oude dame, die daalde de hele avond tegen de boekkasten te slapen. Ik zeg ja, wat is er mee? Mag ik vragen wie dat is? Ik zeg, dat is mijn moeder. Maar uw moeder is toch overleden? Ik zei, ja, dat klopt. <lacht> ik zeg, in 1994 al, maar we hebben er erop gezet. En, uh... <lacht> met dit soort feestjes halen we het er altijd naar beneden. En dan mogen al mijn vrienden die dronken en mislukt zijn, en dat zijn eigenlijk al mijn vrienden, mogen dan een beetje over hun carrière lullen tegen mijn moeder. En dat gaat hartstikke leuk. Tot ze met haar willen dansen, dan grijp ik in. Ik loop op mijn feest. Ik loop op mijn feest en ik moet praten. Praten met andere mensen die ook willen praten. Praten. Praten. Wat ik van zomergasten vind... Wat ik van de nieuwe presentator van Zomergasten vind. Wat ik van Zomergasten van Zomergasten vind. Wat ik van Eva Jinek vind. Wat ik van Nico Dijkshoren vind. Wat ik van Maarten van Rossum vind. Wat ik van Matthijs van Nieuwkerk vind. Of ik al in het Nieuwe Stedelijk ben geweest. Of ik al in het Nieuwe Rijksmuseum ben geweest. Wat ik vind, wat ik vind, wat ik vind, wat ik vind. En ik zeg, ik vind niks. Ik vind gewoon helemaal niks. Het enige wat ik vind, is dat jullie allemaal ongelooflijk door de weekse convectiekoppen hebben. Dat vind ik. Door de weekse convectiekoppen waren meningen diarree uitgulpt. Met je twintig vingertje. Dat vind ik. Stelletje klootzak, hè? Ik ga hem huis aan.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 It's way on in The pain grows stronger Watch it grin Suicide is painless It brings on many changes Dit was van Mesh. Suicide spelers. Van Johnny Mandel Vivo. Nou, dat is al best, maar was een leuke serie, Mesh. Mesh was geweldig. Hard lips. En um, ik heb de agenda natuurlijk. In Theater De Liefde is uh, 26 januari. Op een vrijdag. Uh, Tobias van, van Kaam en Jort van Marel. Met dubbel op. Het is een theaterprogramma met, uh, uh, met cabaret en klein kunst. Oké, okay. cabaret, ja. Dus, en de film, daar is um, morgen Erik Vaarson Morel. Dat is een, de Spaanse Miles Davids. jo, jo, jo, jo, jo. Dus dat vind ik wel een grote aankondiging, toch? Ja, wat ik zeg. En in de stad Schouwburg, daar is uh, morgenavond Kok. Theater uh, Oostpool. Lul gewoon, kok. Ja, kok. COCK. -E -E <laughs> of een baantje. De kok. <laughs> de kok. <laughs> en um, Richard Groenendijk speelt zondag voor het laatst. Lanette van Dongen begint de woensdag 17 januari aan haar tournee in uh, Stad Schouwburg. Dus dat is 17 en 18 januari. En dan hebben we nog in Zandvoort... Daar uh, opent uh, vandaag de, het museum. Ja, om vier uur. Een uh, speelgoedtentoonstelling. Ja, ja, ja. Gaan we het naartoe? Vanavond is het Zandvoorts uh, Nieuwjaarsreceptie in Unicum. Unicum. En zondag is uh, Michael Dublé uh, in Zandvoorts. Uh, nee, Porteus. Johnny Rosenberg. En hij zingt dingetjes van Michael Bibley. Michael Bublé komt echt niet aan Zandvoort. Nee, is het is Johnny Rosenberg. Rozenberg. Okay. Okay. Hij zingt een beetje als Michael Bublé. Ja, ik vind Michael Bublé helemaal niet zo goed, maar... Ik weet bij God niet hoe hij Hij is een beetje een groener, een beetje Frank Sinatra-achtig. Maar dan net niet, weet je wel. oké. Okay. Ja. Nee, het is Johnny Rosenberg, Nederlander. Nee, hij is een goede okay. gitarist ook. Nou, ga, ga hier, ik ook dit naartoe? is uh, jazz ja. in uh, Zandvoort. Dus dat is de agenda. Dan heb ik uh, een uh, plaatje van uh, Marlou Vriends, Nederlandse zangeres. How do you feel about it? Oh, how How do you feel about it?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 I behind the, the mask, behind the, the screen, is right. and is it's, it's so threat to lies, it's it. a brutal scene You never know understand. if we so are heading for the answer of the end Or that it's this way of keeping up appearances is heaven Who is right, who is wrong They present the brightest personal opinion concerning the topic, a close that is supported by reasons and support of the rest of the Express and should be included in a assessment of the answer. The of together with the others, En nu sluiten we weer af met uh, Eric Eidel. Always look on the bright side of life.